2 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Belgische festival Pukkelpop, waar de afgelopen avond door nood weer een aantal doden is gevallen, gaat morgen door. Volgens de organisatie wordt vannacht met mannenmacht gewerkt om het festivalterrein weer veilig te maken. De schade op het terrein bij Hasselt is enorm. Een tent en verschillende andere constructies zijn ingestort en veel bomen zijn omgevallen. Belgische media melden dat er een vierde dode is gevallen. Verder zijn er ongeveer 70 gewonden, van wie elf ernstig... Volgens de organisatie was het een lastige beslissing om door te gaan... maar moet er iets worden gedaan voor de mensen die willen blijven. Voor de festivalbezoekers die naar huis willen... zijn extra treinen en bussen ingezet. De bedoeling is dat Pukkelpop vanochtend om 11 uur wordt hervat... maar waarschijnlijk wel met een aangepast programma. Justitie in die voorkust heeft de eerste aanklachten opgesteld... tegen voormalig president Bakbo en zijn vrouw. Ze worden aangeklaagd voor economische misdaden... beroving, plundering en verduistering. Bakbo en zijn vrouw werden in april onder huisarrest geplaatst... nadat ze waren opgepakt door aanhangers van zijn rivaal Watara. Bakbo verloor vorig jaar de presidentsverkiezingen... maar weigerde daarna af te treden. Er volgde een maandenlange gewapende strijd... tussen de aanhangers van Bakbo en die van de internationaal erkende winnaar Watara... totdat Bakbo werd opgepakt. Bij de strijd in die voorkust vielen duizenden doden. In navolging van de Europese beurzen is Wall Street ook diep in het rood gesloten. De Dow Jones-index leverde dus 3,7 in. Beleggers zijn weer in de greep gekomen van de vrees voor een recessie. Dinsdag bleek dat de economische groei in Europa vrijwel tot stilstand is gekomen. En gisteren waarschuwde de Amerikaanse bank Morgan Stanley... dat Europa en de VS gevaarlijk dicht bij een recessie zijn gekomen. Het weer vannacht nog hier en daar een bui. Minima rond 14 graden. Overdag overwegend droog en vanuit het westen zon. In het noordoosten mogelijk later een bui. Het wordt gemiddeld een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Het programma heet Nachtzuster. En dat betekent dat er een uh, zuster is die mensen met elkaar verbindt. En dat ben ik. En mijn taak vannacht is om vragen beantwoord te krijgen. Dus loop je rond met een vraag al heel lang die je niet beantwoord kunt krijgen. Je hebt misschien al gezocht op internet of gevraagd bij vrienden, bekende, buren of uh, kennissen. En het lukt niet om een antwoord te vinden. Of vandaag hoorde je iets en dacht je, ja, maar hoe zit dat nou... Nou, dit is het programma waarbij je je vraag kunt voorleggen aan een groot publiek. Namelijk door even te bellen naar 0900 1121 En je kunt ook een mailtje sturen. Apenstaartje, Chatten kan ook tijdens dit programma. Dan surf je even naar www.nachtsuster.net En dan uh, staat er links zo'n kolommetje. En ik geloof dat de derde van onderen, dat is de webchat. En die klik je aan en dan kun je babbelen met alle mensen die zich daar bevinden. En je kunt twitteren via apenstaartje nachtzuster. Maar de enige manier om tijdens dit programma... je vraag gewoon even op de radio te krijgen... zonder al te veel moeite te hoeven doen... dat is het gratis nummer bellen. 0800-1121.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, <hums>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 Wat moet ik zonder jou beginnen? nachtzuster ik brand van binnen. Nachtzister, doe iets van de pijn. nachtzuster waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, doe iets van de pijn. Oh, Nachtzister, nachtzuster oh, Nachtzister, hey, oh, Nacht, Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. De pijn, de pijn, de bang, de pijn, de pijn nachtzuster van Doe Maar. En dat ben ik, de nachtzuster deze nacht. In ieder geval voor jou en voor mensen met vragen via 0800-1121. Het enige wat ik doe is verbinden. En uh, dat is mensen met elkaar. Mensen met kennis en mensen met vragen. En dan hebben we natuurlijk wel mensen met vragen nodig. Dus als jij zo iemand bent die rondloopt met een vraag 0800-1121. Hans, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Ik heb een vraag. Nou, kijk, dat is nou, ik roep op dat ik iemand zoek met een vraag... en jij belt, alsof we voor elkaar gemaakt zijn. Uh, ik heb een vraag betreft... Uh, ik ben nogal internet gebruiken. Ja. En uh, daar heb ik een vraag over de privacy. Uh, als je internet gebruikt, dan wordt er heel veel gegevens wordt opgeslagen door Google. Ja. Dan, uh, in Amerika een hele grote uh, computer. Maar een gegevens. En dan is mijn vraag: is dat geen schelling op de wet van de privacy? Want als ik mijn eigen naam toets, en je ziet wel dat allemaal nog wordt onthouden en weggeschreven naar Amerika toe, dan zeg ik nou: is dat geen inbreuk op de privacy? Terwijl Amerikanen enorm eh, voor zijn, voor privacy. Dus maar maar mijn... kun je een voorbeeld geven? Nou, als je mijn eigen naam toets? Ik, uh, dan, uh, dan. ja, dat doe ik. Ja, mijn naam is officieel Hans Peperkamp. Ja. Dan zeg ik dat ik een heleboel gegevens wat ik ingestuurd heb voor kennisgeving en voor informatie, dan dus, uh, vind ik dat weer terug. En dan zie ik dat ik er onderhand 70.000 uh, mensen uh, uh, aangeklikt heb, want ik weet niet wat dat precies betekent. Want je ziet ook wel eens dat er uh, gegevens opgeslagen zijn. En dat is mijn vraag, is dat geen uh, privacywetgeving uh, wet die daar geen verstaat? Dat je gegevens niet wordt uh, doorgegeven naar... Uh, Zoekmachines onderhand Google. En dat is mijn vraag. Als ik maar uw eigen naam in, dan krijg je ook weer wat gegevens. En dat is mijn vraag. We wel het beschermende wet op de privacy. En dat wordt geschonden volgens mij. Omdat alles wordt opgeslagen in grote computers in Amerika. Ja, maar je, je kunt natuurlijk geen aanspraak doen... op uh, dat dingen onder privacy vallen als je ze zelf in zit te toetsen. Ja, kijk als je internet gebruikt en je geeft door wat ook privacy gevoelig kunnen zijn... dan wordt het opgeslagen naar de zoekmachine. En dat vind ik toch een kwalijke zaak. En dat is mijn vraag. Is dat, uh, niet, uh... Maar, maar een zoekmachine is puur een, um, uh, uh, een, een, een, een stukje gereedschap... om dingen te ja. laten zien die er al zijn. Ja. Dus een zoekmachine zelf... Die onthoudt niet van oh, Hans Peperkamp die uh, heeft toen en toen gebeld naar dat en dat. En uh, weet je, dat is, die verwijst gewoon naar andere bestaande informatie. Nou, ik vind gewoon dat dat eigenlijk niet meer niet kan. Want het is gewoon informatie die ik, geef, ik uh, stuur naar iemand en die maakt daar gebruik van. Maar waarom moet het dan een groep daar gebruik van maken? Ik, doe, ik vind dat uh, niet normaal. Ik doe, uh, We zijn allemaal zo uh, gevoelig voor uh, privacy wetgeving... En ik vind dat er mag dan niet opgeslagen zijn of worden, En dat is mijn vraag. Maar als je, dat vind ik heel vreemd. Want als je een ingezonden brief naar de krant schrijft... Dan, ja. dan kun je toch ook niet zeggen... nou, ik wil niet dat die brief bewaard blijft. Nou, dat is ik Wordt het wel beslist door de redactie... of die wel doorgezet door wordt in de krant of niet. Ja. Dat ligt aan informatie. Doe, en dat is natuurlijk een stukje openheid. Ja. En ik doe, als je internet gebruikt... Dan vind ik wel, moet uh, je bepaalde wachtwoord in toetsen, dan ben je wel beschermd. Maar ik mm bedoel, -hmm. die pak alles over. Kijk, maar het, probleem is er, maar het probleem is gewoon feitelijk dat er geen enkele controle op, uh, op valt uit te oefenen. Want je kunt niet. Hoogteurt. Wat zeg je? Ja, dat mag niet uh, gewoon overgenomen worden. Ik bedoel, dat is jouw informatie. En waar jij je zelf naartoe zendt, dat zijn bepaalde personen waar je contact niet over onderhoudt. En daar heeft dan de zoekmachine niks mee te maken. Ja, ja. Nou. Ja, ik denk, ik, ja, maar ik denk dat als je iets openbaar maakt... dat je dan niet kan zeggen dat andere mensen het niet openbaar mogen maken. Dat je, dat, nou, ik weet niet... Dat, of dat, bar... Er is gewoon geen beginnen aan. Nou oh. Oh, ja, goed, eh, ja. Ik dat is mijn vraag. Lekker, hoe ligt dat? Uh, of, of? Ja, nou ja, misschien lekt dat er dat? nog iemand zijn uh, licht even over kan laten schijnen... via 0800-1121. Ja. Uh, nou, ik ik bel er nog een keer, omdat ik binnenkort weer weg ga met de uh, kampeervakantie. En Ach. dat is ook eens in het laagseizoen. En, en dan kan ik niet uit buiten het buitenland belden. Dat is 0800 dat kan ik niet wel uit het buitenland. Nee. Dat ik nou mijn vraag stel. Dus... Ja, nou ja, heel verstandig. Ja, Om ja, dat nog even voor de vakantie ja, te antwoorden. Ik het in ieder geval volgen. Waar ik op zit. Ik ga weer een Spanje toe. Nou, dan kan ik in ieder geval weer uh, ontvangen. Dus inderdaad uh, ja, dat ik uh, wel. Verwerkt, maar toch weer dichtbij dan. Ja, precies. Nou, dan doe ik het volgende week in het Spaans. Goed, dat is mijn vraag. <laughs> Oké, okay, dankjewel Hans. Goedennacht nog. Ja, Dag. 0800 1121. Dat is het, uh, het nummer dat je, dat je kunt bellen hè, voor uh, een vraag of een antwoord. Als je denkt: van, nou, dat vraag van Hans, daar kan ik wel iets zinnigs over zeggen. Bel dan gewoon ook even. Hey, Leen, goeienacht. Ja, goeienacht, nachtzuster. Nee. En niet goedemorgen dus. Nee. Maar daar is wel een vraagje over. Ik wilde even terugkomen op vorige week. Er was een, een oudere mevrouw. Ja. En ik had er zo mee te doen. Die uh, kon s'nachts niet slapen omdat ze prikken kreeg in, in de wreef en in de uh, tenen. Oh ja, in de benen, ja. En ja. Uh, dat is dus uh, rampzalig, want je kunt inderdaad niet slapen. Slaapmiddelen helpen nee. niet. Nee. Want je wordt daar voortdurend wakker van. Ik heb daar dus zelf helaas enige ervaring mee. Ja. Maar ik kan er dus misschien een klein duwtje geven in de goede richting. Um, uh, ik weet ongeveer zeker dat dit deel uitmaakt van het rusteloze benen syndroom. Ja. Rusteloze benen heb je waarschijnlijk wel eens van gehoord. Ja, ik heb drie zwangerschappen achter de rug, dan weet je dat wel. Oh, Tenminste, nou, het, is, het is nou, vaak uh, bij zwangerschap, uh, duikt het ook op een gegeven moment op de Restless Legs syndroom. Ja. ja, precies. Ja. Nou, dat wilde ik dus uh, meegeven, als ze als dus weer dat moeten doen, wat jij ook al zei, nog een keer naar de huisarts, ja. en dat ter sprake brengen. Uh, er is zelfs dus een patiëntenvereniging, RLS, Er wordt dus de, de Engelse uitdrukking gebruikt, hè? Restless mm -hmm. Legs. Dus dan moet je eigenlijk even je huisarts erop wijzen dat het dat zou kunnen zijn. Ja, precies. Ja. Want het, uh, het is nog lang niet goed genoeg bekend bij iedereen. Oh. Dat het echt een heel ernstig iets is. En, maar ook dat er dus iets aan gedaan kan worden. Ja. Want als je dus uh, ja, even lid wordt van die patiëntenvereniging... dan krijg je ook allemaal informatie erover. En waarschijnlijk kun je op internet ook wel heel veel uh, vinden. Ja. Maar dat kan ze misschien iemand laten doen. Maar dan weet ze... Me, uh, dan... Er zijn, er zijn medicijnen voor die niet altijd helpen, maar bij sommige mensen heel goed. Dus er is er allicht enige hoop voor er, dat ze wat kan proberen. Maar ik denk dat ja, het, het kan natuurlijk ook nog van alles anders zijn. Het hoeft niet per se dat te zijn, toch? Hoeft niet per se, maar uh, uh, het klinkt mij uh, te bekend in de oren. Ja. Ik moest daar onmiddellijk aan denken. Oké, okay. en, en uh, heb jij de medicijnen voor gekregen? Ja. En beter nu. En uh, dat, dat, dat werkt wel, ja. Soms oh, heb ik nog wel een nacht dat ik wel last heb, hoor. Maar dat heeft dan ook met spanningen of weet ik veel wat te maken. Maar in het algemeen is het... Uh, nou, ik ben er heel blij mee. Gelukkig. Ja, ja. Maar is het, is het dan... Um, uh, vorige week was er iemand die had het over zeep in je sokken doen. <laughs> Ja, je ja, weet nou het ja, niet. van dat soort dingen. Ik weet het niet. Uh, uh, soms helpen uh, rare middelen, maar ja. <laughs> daar heb ik geen ervaring mee. En nee, soms helpt het alleen al om het te proberen. Hè. Dat geeft <laughs> ook al een beetje rust. Nou ja. Daar je ik genoeg in geloofd of zo. Goed. Maar ja. de, als ze dan toch nog even naar die huisarts gaat, wat ik hoop dat ze doet. In de, want ik zei vorige week ook al, medische dingen, daar wil ik me eigenlijk liever ja, niet nee, in Ja, nee, daarom, daarom heb, wil ik ook niet iets over medicijnen zeggen. Nee. Maar via die RLS ja. kan ze wat meer te weten komen. En kan ze ook met die huisarts overpraten. praten. Ja. En dat ze misschien eens wat kan proberen. Ja. Nou, goede tip, dankjewel. Wat liefst dus dat je daar dat het een het week later hoort. nog even over belt. Ja. ja ik dat het, ik het hoop dan... dat het hoort. Ja, vast wel. <laughs> ja, joh, die, ligt met die, die ligt met die prikkende benen die je denkt van die doelstelling ja. Oh nee, dat is echt, echt rampzalig. Toch nog even naar de huisarts, inderdaad. Dankjewel, Helene. Oké. Okay. En nu even over dat goede man. Oh, oké. Okay, ja. <laughs> Uh, mijn vraag is eigenlijk, uh, of er een, ik hoop dat er een taalkundige luistert... ik word zo een beetje niet goed van al die mensen die uh, kwart of, vanaf kwart over twaalf... midden in de nacht goeiemorgen gaan zeggen. Ja. En dat gebeurt zo vaak. Nou, volgens mij zit je altijd goed met goeiemorgen als het licht wordt. Oh. Om te beginnen. Want maar we dat hebben vind ik de zo leuk, want ik, ik, hoor gewoon, ik, ik hoor gewoon aan je stem... Ja? dat je hier vast van overtuigd bent dat je er ook nooit meer vanaf wil wijken. Maar het is natuurlijk helemaal nergens op gebaseerd. Nee, daarom wil ik ook... Ik ben zo benieuwd of er regels zijn voor. Ja. Ik kan nog iets anders voorzien, namelijk uh, de dag heeft 24 uur. Ja. En die kun je in vieren verdelen. Ja. Ja. En dan begint om 12, ja, uur, en uur, en uur. 12 uur Ja. 6 dus uur. vanaf 6 uur mag je 'goedemorgen' zeggen... Vanaf twaalf uur s middags wordt het middag ja. tot zes uur. Ja. En van zes uur tot twaalf uur is het avond. Ja, Dat vind ik ook een hele mooie indeling. Maar ik verzin het zelf maar. Nee, ja. maar het is, ik, het is heel grappig, want... Um... Uh, uh, voordat het programma Nachtzuster bestond... had je bij de AVRO het programma Nachtdienst. Ja. Wat eigenlijk gewoon precies ja, hetzelfde was. Maar daar hebben we het verder niet over. En uh, toen ik daar kwam werken... en volgens mij, als ik het goed heb... ik heb het laatst toevallig, kwam ik het ergens tegen. Maar volgens mij was dat het jaar 2000... Uh, ja, 2000, ja. ja. Het is echt al heel lang geleden. Toen kwam ik daar werken. Ja. En uh, dat was een, een prachtige vrouw die regisseerde dat programma. Die deed dat ook al 25 jaar. Die heette uh, Connie Meslier, heette ze. Heel bijzonder mens. En die zei tijdens de, de eerste of de tweede uitzending... Dat ik, dat ik dat programma mocht presenteren, zei ze... één ding, laat je nooit verleiden tot de discussie... over goeiemorgen, goeienacht. Ah. Want die discussie voeren wij al 25 jaar... en je ah. komt er niet uit. En uh, toen ik met dit programma Nachtzuster bij Max uh, begon... toen dacht ik, het is heel makkelijk. Voor de mensen die al geslapen hebben, is het ochtend. Want die worden wakker. Ja. En voor de mensen die nog moeten gaan slapen, is het nacht. Ja, en het, ja, het ja, gaat ja. natuurlijk een beetje scheef. Want straks om zes uur ochtends weet ik niet... of je dan nog steeds goede nacht mag zeggen... tegen de mensen die nog niet geslapen hebben. En nu is het dan ja, nee, 18 Dat minuten over twee om dan al goede morgen te zeggen. Maar goed, in, in je beleving... Consequent volhouden. Ja, maar ik, denk, ik vind het toch wel een mooi gegeven. Want de mensen die nu net wakker worden omdat ze gaan werken... daar is het toch al een beetje morgen voor, nee, vind ik. Nee, volgens mij werken die in de, in de nachtploeg. Ja, dat is ook wel weer zo. <gacht> Uh, zie je, nou ja, maar dan krijgt de, krijg de wijze koning misschien toch wel ontzettend gelijk. Hè? Dat we er gewoon nooit uit gaan komen. Maar oh ja. ik vind die van de zes uur en zes uur vind ik ook wel heel mooi. Maar ik denk van, ja, de mensen die de wekker hebben gezet op vijf uur... die hebben de hond uitgelaten en die zetten de radio aan en die bellen. En die, die daar voelt het niet meer voor nacht. En, en, en uh, wat moet je dan met de morgen breekt aan? Wat, wat heb je dan voor ogen? Ja, uh, de... Um... <lacht> De morgen breekt aan inderdaad als het licht wordt. Ja. Ja, dat vind ik ook. Als de vogeltjes gaan fluiten, als de haan. We moeten de haan aanhouden. Ik moet een haan. Whatever. Ja, dat is het. Ik moet gewoon een haan. Nee, maar dat, ik vroeg me dat alleen... Ik, ik weet het niet. Ik vroeg me af of daar regels voor zijn in de, in de taalkunde. Nee, ik geloof dat het... Uh, want het is dus de afgelopen dertig jaar nogal eens te sprake gekomen. Maar ik geloof dat we daar echt niet uitkomen. Oh. Ik vraag me wel, weet jij dat toevallig wanneer kukelt een haan? <middels> Wanneer kukelt hij? Ja, nou, goedemorgen. <laughs> maar wanneer, wanneer, wanneer kukelt hij? als het licht wordt? Nou, dat zou ik ook niet weten, hoor. Want een, een haan is, is mij uh, toevallig een paar weken geleden verteld in dit programma... een haan kukelt niet meer als er een ander al gekukeld heeft. Oh? Nou, dit, het, is een soort, het is een soort dwangneurose om de eerste te zijn... om te melden dat de dag aangebroken is. En denk denken die andere, shit, ik hoef niet meer. Ja, te laat... <laughs> Morgen weer een kans. Dat, eh, maar ja, je kunt mijn hoop wijs maken. Ik weet niet of het waar is. Uh, ja, ik denk dat... Uh, ik, ik geloof dat ik wel het standpunt uh, inneem dat, um, dat hanen daarover gaan. Maar goed, ik nou ja. kan hem nog even meepikken. Nee, maar als wanneer... het echt midden in de nacht is... Ik, vind, ja, ik weet niet, ik, uh, ik word daar een beetje... Het uh, uh, uh, uh, irriteert me gewoon. Ja, dat, dat, dat ze gewoon dat. om één uur s'nachts midden in de nacht pik donker... Goedemorgen gaan zeggen. Ja, maar het Sorry, voelt, nu, voelt nu ook nog niet als goeiemorgen, maar goed, Nee, Maar straks om een uh, uur of vier voelt het wel een beetje. Voor sommige mensen die dan inderdaad echt echte en net hebben gehoord, die zitten aan een croissantje, kopje koffie, die zeggen niet meer goeienacht. Ja, ik denk dat ook een beetje dat het komt, omdat uh, als het twaalf uur is, dan met de nieuwsdienst, dan wordt er gezegd uh, uh, het is nu uh, Even kijken, uh, het is nu vrijdag Zoveelste. Dus dan, da, dat is ook een reden dat mensen misschien denken: van... oh, dan is het dus vrijdag. Ja, dus, het is de volgende dag. Ja, dat zit ook wel weer. Nou, ik krijg ook nog wel eens moppers over dat ik altijd zeg dat ik dit programma doe op donderdagnacht. Nou, nou ja, zeg. Ja, daar ga daar je alweer. Daar is, al is weer. echt niets mis mee. Nou, je zou ook kunnen zeggen, want het is in principe al vrijdag nu, Ja. en niet donderdagnacht. Ja, maar ja, je zegt ook niet dat het nu vrijdagnacht is. Dat zou heel verwarrend zijn, toch? Het is de nacht van donderdag op vrijdag. Ja, precies. Nou, dat is voor mij donderdagnacht. Ja, ja. En het, het, is, wel, het is wel leuk, want in principe ben ik net zo'n... Uh, mag ik zeggen, dwangneurood als... Ja. Nou ja, ik zal niet zeggen als jij, maar dat denk ik eigenlijk wel een beetje. In bepaalde dingen. Ja, ik, in bepaalde ja, ja. dingen moeten, vind ik... Ja, ik, ik wil dat precies uitzoeken eigenlijk. Ja. Steeds. Ja. Maar goed, ja, het is... Nou, weet je waar ik bijvoorbeeld... Ik ben niet wakker van. Ik kan bijvoorbeeld maar heel de... boos worden als er, als er ergens staat... Um, nou, een, een, een, heb jij een hobby? Een uh, sap. Uh, wat is je... Welke hobby vind Pianos je het leuk? Piano spelen en nou, lezen. Piano spelen. Nou, stel... Uh, en, en waar kom je vandaan? Amsterdam. Amsterdam. Nou, stel... De Amsterdamse pianovereniging heeft een uh, uh, uh, pianodag. Stel even. En die pianodag is op uh, uh, vrijdag 19 augustus. Ja. Dan vind ik het bloedirritant als er ergens staat... de Pianovereniging Amsterdam organiseert op 19 augustus een pianodag. Want dan denk ik altijd, ze organiseren het niet op vrijdag de 19e... want ze zijn al vorige week begonnen met organiseren. Ja. Het vindt plaats op de 19e. Het is georganiseerd in de weken daarvoor. En dat als mensen dan ook tegen mij zeggen van ja, de pianovereniging organiseert een pianodag op 19 augustus. dan zeg ik, oh wat leuk. En wanneer is die pianodag dan? Want ze organiseren het op 19 augustus, maar wanneer vindt die plaats? En dat is natuurlijk bloedirritant als je dat, als je dat zo een beetje cynisch gaat ik lopen. Jij bent ook een pietje, precies. Ja, maar dat, en dat is iets dat ik hoor het. En dat gebeurt zo vaak. Vooral in de krant ja. lees je dan weer van. Nou, er, er wordt een er wordt een speciale opening van de kinderboerderij georganiseerd op. Die en die dacht, nee, de opening is dan, maar dit organisatie... Nou goed, daar kan, daar kan ik dan over, over door blijven sudderen, Maar die ochtend, de goede morgen en goede nacht, dat, eerlijk gezegd, stoort het me nooit zo. Dat is raar, hè? Ja, nou, zo kunnen we nog wel even een uurtje doorgaan, hoor. Ja? Uh, door het hele snelle spreken van, uh, van uh, presentatoren ook op de televisie... Ja. Uh, worden er van allerlei uh, spreekwoorden door elkaar gewisseld. Ja. En dat ja. is bijna zoals Cote en Bie dat deden laatst hoorde ik ook weer, dat is een pleister voor het bloeden. En dan moet ik echt zelf denken van... Ja, wat is het ook alweer, dan? Maar wat heeft hij nou samen gedaan? Oh ja, een doekje voor het bloeden. En een pleister op de wonden. Maar dat gebeurt zo vaak, die dingen. En dat komt ook gewoon omdat het allemaal zo vlug, vlug, vlug, vlug. Ja, ja, ja. Ja, Zou dat daarmee te maken hebben? Ja, mij? ja, ook absoluut. Ja, er zei toevallig gisteravond iemand tegen mij: Van nou, ik, uh, ik maakte een foutje daar en daarmee, dus daar heb ik geen goede sier mee gemaakt. Ja, en toen dacht ik even: het Klopt niet, maar het is want het is klopt, daar heb hè? ik ja. geen goede beurt mee gemaakt. Nou, maar goede sier kun je volgens mij ook wel zeggen. Nee, nou ja, je hebt er dan inderdaad geen goede sier mee gemaakt. Maar dat, was, dat is niet wat je wilt zeggen op dat moment. <laughs> het klopt wel, maar het is niet wat je wilt zeggen. En dat is nou, wel dit grappig. Vind, wat ik ja, dit doe. vind ik heel ingewikkeld. Hoor. Ja, nee, het is het. Maar het, het mooie is, toevallig zei ik ook van de week tegen iemand... taal moet je kunnen proeven... Oh, dat is mooi. Ja. ja, maar dat vind ik dus echt. Je proeft soms aan een woord of een uitdrukking of het klopt of niet. En dat, en, maar er zijn heel veel mensen die dat helemaal niet zo voelen. Dus dan, uh, dan ben je al snel uitgepraat. Maar Wat goed, ik echt een hele leuke vind, die gebruik ik ook steeds. Uh, die heb ik één keer gehoord op de radio van een Surinaams meisje. En toen vroegen ze, waar ben je geboren? Ik toen zei, ze, ik ben hier geboren en opgetogen. Die, vind ik zo die is mooi Zie je, die klopt ook Maar is niet wat ze wil zeggen Ik zit even te denken Want er is zo'n mooi liedje Dat wordt gebruikt In de, in de uh, Wereld Natuur Fonds reclame Volgens mij ja, weet ik weet niet of het dier. Ik geloof het wel. Of iets met, dan zie je zo'n zeehondje. En dan hoor je: Morning has broken. Maar hoe, ja, ik kan niet zingen. Ik doe dit, heel, ik doe dit nu. Dit is heel, heel naar nee, voor mensen kan, dat ja, ik ga ja, zingen. Beetje, ik. Dus ja. ik, maar ik, er is vast wel iemand op de chat. die nu heel hard gaat roepen: van dat is dat en dat liedje. Want dat is: dat is um, um, uh, Morning has broken is mooi om te draaien. naar aanleiding van jouw verhaal van wanneer breekt nou de morgen aan? Ja, ja. Ik krijg nu drie keer Cat Stevens door via de chat, dus het moet bijna Cat Stevens wel zijn. Nou, de, mo de morgen breekt aan, betekent gewoon dat, dat het licht wordt. Dat, uh... Ja, dat, dat gaan we nu beslissen, hè? <laughs> ja, ja, ja oké. Okay. Dan, dan, dat... Maar eigenlijk bel je dus helemaal niet met een vraag. Nou ja, ja wel. Ja, wel, zijn er regels de, voor Goedemorgen. in de, de, de, de, de, de, de taalkunde regels voor zijn. Regels dat voor goedemorgen en goeienacht. Uh, goe ja. Nou, dan zijn we daar in ieder geval uit. Ja. En dan ga ik nu eens eventjes kijken of Cat Stevens het liedje is wat ik bedoel. Oké, okay, hartstikke leuk. Dankjewel, Helene. Jojo, dag. dag. Oh ja, dat is hem hè. Oh, mooi. Cat Stevens. Morning has broken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 first morning blackbird has spoken like the first bird praise for the singing praise for the morning praise for them springing fresh from the world Broken heet hij dan ook van uh, Cat Stevens? Was dat 0800 1121? Voor al je vragen en je antwoorden, Lammert. nacht, goedenacht. Goedenacht, Astrid. Hallo, Helene Die reageerde naar aanleiding van vorige week, en dat ja. wil ik eigenlijk ook even doen. Oh jee, daar trouwens je met heel slecht te verstaan. Ja, daar zouden we eens wat aan moeten doen, maar ja, het is pas jaren zo. Ja. ja. Uh, je hebt de, vorige week had je in, het, in de, je uitzending mevrouw een zekere Hedy. Ja. Die klaat over een hondje in de taxi. En je had het over de overchipkaart. Ja. Beide wil ik op reageren. Op ja. Hedy die mocht haar hondje niet meer meenemen in de taxi. Nee. Want uh, taxibedrijven die willen dat niet. En dan noemde zij je naam daarvan. Nou, een van de redenen daarvan is... Uh, er zijn mensen bij die nemen honden mee... die uh, alles besmeuren in de taxi. Toen maakte jij een opmerking... Waarvan ik een beetje, een beetje, zeg maar, echt een beetje boos om werd. Oh jee. Jij zei op een gegeven moment in die vieze blinde glijdenhonden. Oh ja. ja dat was een beetje, het was een beetje cynisch bedoeld hoor. Ja, maar het werd wel gezegd. En ja. het, het is bij mij, voor, voor mij is het een verschil in de taxi Of jij een huishondje meeneemt ja. of je hulpmiddel. Ja. Dus even de vieze blinde van Geen prettige opmerking. Nee, nou, ik, ik zal ook niet alle, alle vieze blinde glijderhonden over één kam willen scheren. Nee, maar een blinde glijderhond mag namelijk niet anders vervoerd worden en zo wordt ze opgeleid dan bij de persoon, de gebruiker, voor in de taxi, aan ja. de voeten ja. en niet op een achterbank. Ja. En dus dat vond ik een, een minder prettig opmerking van jou. Nee, dat begrijp ik. Maar ik heb me wel de afgelopen week, want het, is, het lijkt natuurlijk zo alsof ik naar huis ga om 6 uur en dan alles van me af laat glijden. En meestal is dat ook zo. Alleen de afgelopen week is, heb ik nog een hoop nagebabbeld met mensen over de blinde glijderhonden. Yeah. En toen is mij verteld dat ook blinde glijderhonden in sommige taxis niet meer mee mogen. Dat is een. Uh, bij ons maak ik dat niet mee. Die kom uit, uit het noorden, bij ons maak ik dat niet mee. Maar in de grote steden heb ik het wel gehoord dat bepaalde taxis... maar dan is het meestal een taxische vuur uh, van, van Oosterse afkomst, uh, Aziatische oh, afkomst. Ja. Ik ben zelf gebruiker van de geleidehond, vandaar ook dat ik er uh, niet zo'n leuk opmerking vond. Nee, dat snap ik. Maar ik, ik bedoel het natuurlijk ook niet zo. Ik kan toch niet gaan zitten beweren hier dat alle blinde geleidehonden vies zijn. Dus er zal vast wel eens eentje een beetje vies zijn. Tuurlijk. Maar niet alle blinde glijdenhonden zijn... sterker nog, een heleboel blinde glijdenhonden zijn best schoon. De meeste blinde glijdenhonden worden goed verzorgd. natuurlijk. Ja, en tuurlijk. heb je mijn huisonder ook. Ja. En nou, de, ik ja, denk... Die worden, de meeste worden goed verzorgd... Ja. maar zijn ook best stinkers bij zee. Ja. Je kan, je, kan het beest, je kan het beestje niet helpen. Dat is de ja. eigenaar die je doet. Nee, maar ik zou, ik zou het wel heel vreemd vinden... als een blinde glijdenhond niet mee mag in de taxi. Ik ook. Dat, dat, is, dat vind ik net zoiets als dan iemand in een rolstoel zeggen: van nee, je rolstoel mag niet mee. Dat ben ik met je eens. Daar kan dat niet. Ben ik, dat ben ik roerend met je eens. Maar um, mij is ook vorige week uitend uitgelegd dat in de meeste gevallen de provincie de beslissingen neemt over de regelgeving rondom de taxi's. Dat klopt. Alleen hier zitten voor de blinde geleidehonden en hulphonden zijn uitzonderingen. Dat zijn geen. Eigenlijk moet je er zo vertellen zijn: geen honden. Maar het zijn hulpmiddelen. Ja. En een ja. hulpmiddel kan een provincie of een je eigenlijk nooit ontzeggen. Maar het is wel een hulpmiddel in de vorm van een hond. Ja, akkoord. Ja. Van een levend wezen. Ja. Maar goed, maar... Maar vorige week is mij ook niet helemaal... Uiteindelijk is me de hele week door nog niet duidelijk geworden... waarom de honden niet mee mochten. Behalve inderdaad het verhaal wat je nu vertelt... Dat er mensen zijn die uh, uh, geen ja dat er taxichauffeurs zijn die geen dieren in de auto willen hebben of geen ja. honden in ieder geval. Moslims of zeker moslimchauffeurs. Maar is het, uh, uh, staat dat ergens dat je als moslim nee. geen hond mag vervoeren? Nee, staat nergens. Nou. Dat is een beetje raar. Dus het, het is, zijn dan de persoonlijke, het is op het persoonlijk konto van de taxichauffeur, maar dat is. De, de, de, als, de, als de provincie zegt van: nou ja, wij hebben als beleid dat, of als de, het taxibedrijf zegt als beleid is dat honden, blinde glijden, honden mee, maar dan moet je toch als taxichauffeur gewoon die ja, hond meenemen. Maar stel je voor dat je als, als uh, uh, meeneemt een witte canadees herder. Ja. En die, zet je, die laat je plaatsnemen op de achterbank. Dat betekent dat zodra gauw die passagier uitgestapt is, ja. kun je teruggaan naar de glaasje en je auto gaan stofzuigen. Ja. ja, daar zit wel wat in. Dat is, dat is één maar die, op, die, zijn witte Canadese herders ook wel eens blinde geleidehonden? Want meestal zijn dat toch van die. Um, hoe heet die ook weer? Laberdor, ja. Golden ja. Lutrie. Maar het, ook herders onder dat. Ook witte oh. Canadese herders. Ja. Okay. Zelfs, zelfs vandaag op dag ook koningspoeders. Maar dan moeten ze voorin bij de voeten? Aan de voeten, dat wordt ze geleerd. Ik weet niet of dat mag. Nee, dat moet. Nee, maar ik weet niet of het mag van de verkeersregels. Je mag toch niet ja. een hond bij je voeten hebben? Stel je voor, dan gaat de airbag af. Hoe zeg je? Hey. Als, een, als er een botsing komt en je hebt een airbag in de auto. Dat weet ik niet hoe dat gaat. Maar, dat is niet, uh, niet goed uh, voor de Canadese is... herder. Ja, maar er zijn geen regels voor. Mijn oh. hond gaat altijd mee voorin bij mij aan de voeten. Oh. En de, ligt echt plat op de bodem. En ik heb een later Nou, dan, uh... ja, dan weet ik ook niet waarom, uh, waarom sommige taxichauffeurs er toch mee wegkomen. En dan denk je van, ja, dan neem je gewoon een andere taxi. Maar dat is natuurlijk ook verschrikkelijk als je, als je ergens naartoe wil en, je, en, en, en, en het lukt niet. En dan moet je weer een andere taxi. En dan, uh... dat schiet natuurlijk ook niet op. En bij de regiotaxi is dat helemaal vervelend. Want daar moet je dan, degene die dus vorige week belde, die zat daar wel een beetje aan vast. Ja, maar die had geen geleidehond. Nee, gehoord. dat was nog erger. Dat was niet de blinde geleidehond, ja. maar er was dat, wel dat, uh, ja, die was wel wel gewend om het hondje altijd en, mee te en nemen. Dat, dat kan, dat kan dus. Maar dat, met de regio regiotactie kunnen er afspraken zijn tussen de, de gemeentes die een contract aangaan met de vervoerder. En de en de vervoerder natuurlijk. Je kunt als als ei stellen denkt om, uh, dat soort honden moet je ten altijd tijde vervoeren. Ja, maar ja, dan, ja. dan zijn het de blinde geleidehonden. Dan heeft de, heeft die ja. mevrouw ja. van vorige week nog steeds een probleem. Maar die had een heel klein hondje die altijd in de bench ging. Dus toen hadden we al de theorie dat ze hem in een tasje kon doen. Ja. Dat niemand hoefde te weten dat die hond mee was. Dat zou kunnen. Als ze dat doet, dan, is er geen, dan, dan merkt er niemand. Nee. Dan, dan, dan kraait er geen hond naar. Nee, zo is het. En nou. dan, dat is de uh, eerste opmerking. Dus ja. het ging puur om het woord vieze blinde geleidehonden. Ja. Heb ik nog meer verkeerd gezegd? Nou, je uh, uh, hebt informatie gekregen over de ov chipkaart. Ja. En de OV-chipkaart, en was er was zo iemand die dezelfde de mevrouw was, of iemand daarna, die zat erover, uh, dat de OV-chipkaart. En dan moet je maar kijken of de saldo op staat, dit en dat. Ja. Dan zeg ik, mensen doen die ze moeilijk nemen, persoonlijke OV-chipkaart, en geven machtiging af. En dan, dan blijft je saldo blijft altijd constant. Huh? Dat snap ik niet. Nou, jij gaat, jij gaat een... Uh, je hebt een, uh, twee soorten overchipkaarten. Je hebt een persoonlijke en een anonieme. Oh, ja. Anonieme wil zeggen dat als je die neemt en er staat een bedrag op, kan ik hem ook aan jou meegeven. Ja. Heb ik een persoonlijke overchipkaart, dan ja. zet mijn pasfoto daarop. Die kan ik niet aan derden meegeven. Nee. Maar dan uh, daar zet ik een saldo op. En, en dan kan ik uh, het zo doen via een machtiging die ik afgeef. Dan stel dat je een saldo opzet van 50 euro, wat maximaal mogelijk is. En je gebruikt daar iets van en dat zal de komplette 5 euro. dan wordt het automatisch op dat moment je overchipkaart weer opgewaardeerd naar 50 euro. Ah, Oké. Okay. Dus je zit in principe nooit zonder nee. geld op je overchipkaart. Kijk, dat is dan nog zo even zo'n tip, hè? Om acht minuten over half drie. Ja. En, ja. Dan, wat, en dan werd er. Uh, uh, het oh. voordeel heeft ook als je een anonieme overchipkaart verliest. Ja. krijg je je saldo niet terug. Nee. Heb je een persoonlijke overchipkaart, wordt je saldo weer uitgekeerd. Oh. Nou, kijk. Nou, dan zijn we helemaal bij, of niet? Nee, nee ik heb nee, nog een tipje. Oh, Twee tipjes zelfs nog. En de andere tip is, er werd ook gezegd, als een, iemand anders... Je, je komt hier en je hebt geen overchipkaart. Dan kun je een dag overchipkaart uit de automaat halen bij de NS. Ja. Nee, maar dat is wel verteld voor. En week. dat gaat zelfs ja. zover dat binnenkort okay, hebben de buschauffeurs... De, die hebben ook van die kaarten, die je dan met de busjevuur kunt kopen. En dat is handig. En dan is er ook nog een wegwerpchipkaart, wordt mij verteld via ja, de dat chat. Is die. Dat is oh, die. dat is de dagchipkaart. Ja, ja, ja. ja, en dan is er ook gesproken, er was een manier, het Groningen onder andere, die wist iets te vertellen over blinderslaas, of een busjevuur die wist te vertellen over blinderslaaszienden. Die, die hebben een apart pasje daarvoor. Nou, blinderslaaszienden is mij bekend, en ik maak er zelf ook gebruik van, dat... Ja. Via een, een instantie in Nederland, fisiers, kan en dat is een voorlopige regeling. Ja. Kan tegen betaling, een maandelijkse betaling van een bedrag en uh, zo een, een, een product op je overchipkaart zetten. Hm. Een, je betaalt dus een vast bedrag en als een blind of slechtziende het poortje van de bus, tram of metro niet kan vinden hm. of vergeet uit te checken, kost dat geen geld. Je borg. Gaat er niet af. Oh, oké. Okay. En je betaalt ook niet voor de rit. Je betaalt één vastbedrag per maand. en je stapt bij wijze van spreken in, in het in de bus. en je blijft zitten tot Maastricht. is de prijs niet anders dan bij de instap. Oh, dat is een goede tip ook weer. Nou, nou dan uh, ronden we nu echt het uh, onderwerp af, hoor. Want anders dan blijven ja, we over vorige week. Dat is prima, maar ik als ja. er dan wat gezegd wordt. Het moet wel over, kloppen, hè? Had, dat ja, dat moet wel kloppen, maar je had net over bepaalde zinnen tegen je leen. Ja. Dus in dit geval, een verhaal moet ook kloppen. Precies. Dankjewel, Lammert. Graag gedaan. Goeienacht nog. Ja, dankjewel. Dag. Dag. Um, Conny? Ja, goedenavond, Astrid. Uh, inderdaad, uh, met Conny. Hallo. Ik heb begrepen dat ik uh, goedenavond moest zeggen. Net. Nou ja, lastig hè? Ja. Nee hoor, het is prima. <laughs> oh. uh, ik bel over uh, meneer... De vraag van meneer Peperkamp. Ja, die over de privacy, de privacy en internet. privacy en Google. Ja. En er is een hele mooie site. Die heet Bits of Freedom. Hmm. www.bof.nl <laughs> En daar staan allerlei dingen op. Dat, je dus, uh, dat zij opkomen voor jouw vrijheid en privacy op internet. En uh, als je die site dan aanklikt, dan kun je... Uh, verschillende dingen vinden. Je kunt bijvoorbeeld uh, hoe je je privacy op Facebook kunt uh, krijgen... en een tijdelijk e-mailadres, hoe je je computer kunt beveiligen. En je kunt zelfs anoniem googlen. Ben je er nog? Ja, maar ik denk... Uh, maar... Ik kan je haast niet verstaan. Nee, dat, is, uh, dat ligt aan mij. Maar je googelt toch altijd anoniem? Nee. Oh. Nee, ja, je kunt die inderdaad... Maar dat, dat, dat, dat was, denk ik, wat het misverstand was tussen jou en meneer Peperkamp. Oh. Het is namelijk zo, als je op een gegeven ogenblik informatie ergens inwint... Uh, ik heb een keer bij een museum in Londen gevraagd, uh, uh, iets gevraagd. En dat vond ik later terug uh, bij Google. Maar heb je het dan uh, specifiek naar dat... Uh... Nee, ik had op de site van het museum ja, precies. Gevraagd. Ja. En ook uh, een andere keer bij zo'n, uh, uh, volgens mij is dat een Aziatisch of een Chinese site, De Gele Draak heet dat, hm. De gouden Draak, kun je informatie over China vragen. En dat, dat staat dan gewoon op Google. En toen dacht ik, nou wat raar. Ik vind het, het eigenlijk... helemaal niet raar, want Google zoekt toch gewoon op trefwoorden. Dus als jij, in je, uh, als jij ergens iets ingevuld hebt en daar bepaalde woorden bij hebt gebruikt, dan kan Google dat toch vinden? Ja, maar mijn vraag werd daar uh, letterlijk herhaald. Dat, dat is het punt. Dus er staat woordelijk wat ik heb gevraagd... Ja. en wat andere mensen hebben gereageerd daarop. Ja. Dat komt dan om Google te staan. En dan denk ik ook van, nou, daar heeft toch niemand wat mee te maken? Niet dat het nou zo raar was. Nee, maar wel... ja, maar wat is, ik begrijp niet zo goed wat er erg aan is. Wat is er dan erg aan? Leg het maar, mij nou even uit. Nou... Als ik, als ik uh, vraag uh, om informatie bij uh, deze of gene. Ja. En, en dat komt dan later weer terug op Google. dan denk ik, ja, maar waarom moet iedereen dat kunnen lezen? Niet, niet dat, het, is niet, het is niet dat het slecht is. Hmm. maar ik vind het ook niet de moeite waard om. Uh, ze kunnen. als je namelijk iets anders zou doen. kunnen ze het ergens voor gebruiken. Ja. En dat, dat is eigenlijk mijn bezwaar. dat. Als je uh, uh, zelfs gewone dingen. Als je, als je op, op uh, uh, een of andere mode dinges kijkt. dan krijg je later allerlei uh, bedrijven in beeld. Die, uh, uh, die duidelijk daardoor geactiveerd zijn. Ja, maar snap je ik, wat ik bedoel? Ja, ik snap het wel. Alleen ik, ik, ik denk dan van ja, als je iets open. Als je iets, nou goed, aan de ene kant begrijp ik niet dat als je iets niet op Google wil hebben... waarom je het dan in het openbaar op internet ergens invult... op een site of op een forum of op wat even dan. Omdat ik dat niet wist. Als ik, als ik bij een bedrijf iets of bij een museum iets aanvraag dan begrijp ik niet waarom dat bij Google terechtkomt. Nee, ik vind het iets anders als jij een bedrijf of een museum... of wat een mailtje stuurt of, uh, uh, of informeert. Ja. Bewijsbrek. Dan vind ik het iets anders. Maar als je op een openbaar forum reageert... ja, hoe erg is het dan dat als je googelt dat het weer naar voren komt? Nee, maar dat... daar heb ik het niet over. Ik heb ja. het echt over gewoon... Die persoonlijke dingen die je vraagt bij een bedrijf, bij een museum... of, of bij wat voor organisatie dan ook dat dat dan op Google komt te staan. Ja. En dat is wat, wat Google eruit pikt. En dan denk ik, ja, uh, daar hebben ze niks mee te maken, wat het ook is. En daarom ja. heb ik die bits of freedom toegekeken. En dan kun je dus... Uh, even kijken hoor. Uh, dan heet het scroogle.org. <laughs> ja. Huh? Ja. Ja. Ben je nog? Ja, ik hang aan je lippen, scroogle.org. Ja, ik hoor het niks. Nee, sorry. En ik ben echt niet doof, hoor. Nee, ik weet het. Het ligt aan de retourlijn, aan het andersom lijntje, zeg maar. Ja, want het gek is, toen ik in de wacht hing, was alles duidelijk te verstaan. En vanaf het moment dat ik je aan de telefoon kreeg, kan ik juist niet meer Nee, is ook zo. Heel Nederland kan me verstaan, behalve jij nu. En dat is best onhandig, want wij voeren een gesprek. Maar goed, we doen gewoon ons best. Alleen, wat ik me... Ik denk ook, als ik het zo hoor, dan denk ik ik ook van, de, is er ook, je kunt er ook niet tegen, niets tegen doen. Ja, je kunt er juist wel wat tegen doen. Ja, er, je daar, kunt zelf, je je kunt zelf voorzichtig zijn met waar je, je informatie naartoe stuurt, zeg maar. Nee, maar als je het via die scroll ja. doet, ja. dan ziet Google niet jouw IP-adres. Nee, dan je, is het niet naar jou te herleiden. Wat zeg je? Dan is het niet terug te vinden. Nee. Ja. Nou, dat is dan een goede tip voor Hans in ieder geval. Dat dacht ik ook. Google.org, hè? <laughs> nou, dankjewel Connie. Oké, okay, graag gedaan. En een hele goede nacht nog, hè? Ja, jij ook hoor. Okay. Dankjewel, dag. Dag. Say that I'm a stormy, I got limbs. I like you, yeah. down. Take the madness, say that I'm a stormy, stand somewhere down in the land. I like you, down. in farmer. You know, that I'm a stormy, I got limbs. I like you, down. Take the madness, say that I'm a stormy, stand somewhere down in the land. I like you, boom boom down. These are the moments down the door. Bring me a you through, my window So they put me in the back the car at the station From that point I'm we reached reach my destination Where the destination is, at the East easy Where the look at my pants, look up my bottom So informer, you know, say that I'm a know me, I go glam I like boom, boom, damn Take them on the man, say I miss know me, stop Somewhere down the lane, I like boom, boom, I'm informer, you know, say that I'm a know me, I go glam I like keep boom, boom, there. The man that say say doesn't mess stomach his somewhere down the lane I And we keep on running the so, Because We got them all they think they have more power. They're on the phone, Mr. Deadpan. I want me for once to use it, want to now. Me call me lover Love who be calling on the one? Tell me, I'm love lover, in my heart down to my belly. You yeah, say none me, so we be cool and deadly. It's the one empty and the one that is snow. Together we all are It's a Tornado in common. You know, say that I'm a snowman, I keep on going down Take the man that says that I'm a snowman, start down keep on going down Informer I know, say that I'm a stormy, I got plans. I like it, boom boom down. Take the man that says that I'm a stormy, stop somewhere down the lane I like it, boom boom down. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the vibe, but I like for the fourmen to steady constantly. They say that I'm a stormy, I the eyes to cut down, but I'm not in, and I have the dance. I'm in the I come from. People them say I come from Jamaica, but me born and raised in the big town of Roanoke, Virginia. Pure brown people, man, is all I'm into. My shoes and them say, on my toes. With show up, me about all in all the to So we you know, say that I'm a snowman, I, no I got like down, take the man say, say that says, that no start somewhere keep down, like in you know, say that I'm a snowman, I got glam I'll keep on down, take the man say, say that says, that I'm a start somewhere down the we keep on down. come with a nice young lady, intelligent, yes she jungle in Harry. Every we way me go, me never left for her at You see that it's no me, I the ram dance man Rum it in a dance, I dansa, lina in a nation. I. You never know, said that I'm a stomach, had the boom shaka tell Me never lay you down and now I'm cardboard You said that I'm a stomach, I go reaching out the top. So informer, you know, said that I'm a stomach, I go blam. Aliki boom boom the man and say, that I'm a stomach, start slumbering. Aliki boom boom damn. Informer, you know, said that on my stomach, I go blam. Aliki boom, boom Take the man and say, said that on my stomach, start slumbering. Aliki boom boom damn. Why would? Why, why, why, why, why? I'm sitting around cooling with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do? I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Shan won't turn informer. Informer. I'm a I'll go I I'll keep on going Take man, say, I'm a start somewhere in there I'll be jumping down you know, I'm a I go I keep on going Take the man, let's say, say, I'm a start somewhere down in I'll keep on going down Informer was dat van Snow. En um, eigenlijk is er maar één vraag die beantwoord moet worden. En dat is de vraag, zijn er eigenlijk regels voor wanneer het goede morgen is en goede nacht? Dan had ik het er al even over met Helene en wordt het heel lastig om daar een antwoord op te vinden. Maar wie weet, weet je dan antwoord, bel naar 0800-1121. En we moeten nog drie uur in dit programma, dus het zou fijn zijn als je ook een vraag hebt. Ja, dat klinkt wel heel wanhopig. het is natuurlijk onzin, er wordt best wel gebeld met vragen. Maar misschien ben jij wel zo iemand die rondloopt met een vraag waar je zo 1, 2, 3 niet het antwoord op kunt vinden. Nou, dan is dit programma helemaal alleen voor jou. 0800-1121 is het gratis nummer dat je kunt uh, toetsen als je graag uh, jouw vraag wil voorleggen aan een groot publiek. Elisabeth, goedenacht. Ja, hallo, goedenacht. Uh, hallo. Hi, fijn dat ik eventjes in de uitzending uh, kon komen. Ja. Um, nou, ik heb eigenlijk twee uh, reacties. Helaas geen echte vragen dus. Nee, geef uh, niet hoor. De eerste reactie is toch weer even op dat Google. Ja. Um, ik heb met uh, ja, toch wel weer uh, behoorlijke interesse zitten luisteren. Ja. Um, ik denk dat, uh, dat uh, er een beetje een denkfout wordt gemaakt wat betreft Google. Google doet zelf eigenlijk... Uh, uh, het alleen maar verzamelen van informatie die al op het internet staat. Google creëert zelf geen informatie. Nee, dat zei ik. Ja, en ik denk dat dat toch ergens niet goed overkomt. Op het moment dat je informatie op, op het internet, hè, dus niet op Google, want op Google kan je niks zetten. Nee. Google laat alleen maar zien, dus Google is een naslagwerk van wat en overal al bestaat, stel dat je een bibliotheek hebt... je wilt weten wat er in de bibliotheek aan boeken zijn... dan kan je een, een boek creëren of een blad creëren... waar al die teksten in staan van al die titels. Ja, dus het boek zelf is dan niks waard... want alle inhoud van de titels zit in de bibliotheek. Ja. Nou, zo moet je Google zien als een zeg maar, soort naslagwerk... van wat er, ergens anders al staat. Dus Google kan je niks kwalijk nemen. Google geeft alleen maar uh, een stukje service aan de mensen die het internet gebruiken... om uh, ze die informatie sneller op het scherm te geven... zodat ze uh, kunnen, uh, heel gericht kunnen zoeken. Anders zou je allerlei adressen boven in de balk moeten gaan intikken van de diverse sites die er bestaan om te kijken of jouw informatie daartussen zit wat jij zoekt. Nou, dat is natuurlijk een onbegonnen werk... want we hebben echt miljoenen, uh, uh, uh, uh, zeg maar, URL's, hè, dus adressen. Dus ja, Google kan je helemaal niks kwalijk nemen. Ja, nou, het, is wel, het, het klopt dan weer niet helemaal wat je nu zegt... want uh, de vergelijking met de boektitels gaat niet helemaal op... want ook een, een, een heel stuk uit het boek kun je natuurlijk vinden via Google... Ja, ze, wat, ze, wat ze doen is dus, uh, zeg maar, ze, als jij bijvoorbeeld op een forum een, uh, een vraag hebt gesteld, hè, bijvoorbeeld bij uh, mijn kat is uh, ziek, uh, er komt melk uit de borstjes van mijn kat, uh, wat kan ik ermee doen? Ze is niet zwanger. Hè? Ja. Wat kan ik ermee doen? Dat er zijn hele ja. gekke vragen. Bijvoorbeeld, dus, zeg maar, als ja. Voorbeeld, ja. ja. Dus ik heb die ervaring niet, maar goed, ik verzin hem, want ik heb hem wel eens gelezen. Ja. Mm -hmm. uh, dan zegt Google, als ik dat intik in, in, in Google... Van zoek eens even naar een, uh, naar een onderwerp van katjes met uh, melk uh, wat, en dan krijg je dus verschillende hits. En dan zegt Google, nou ik heb daar iets gevonden over katjes met melk en daar iets en daar iets en daar iets. En om het je wat makkelijker te maken, doet Google een, een, een, een paar regels van wat hij heeft gevonden op een site, wat heeft. Van ja, jouw dat staat allemaal al in beeld. Van, ik klik maar is dat waar mensen zich boos over maken... of in ieder geval sommige mensen zich boos over maken... is zeggen van, nou ja, ik, ik zet alles wat ik weet over katjes en melk... bij mijn dierenarts op het forum. Ja, maar, maar dat, dat, dat betekent niet dat ik bij Jan en alle man die intoets katjes en melk met naam en toenaam vermeld wil worden. Maar dan denk ik, ja, dan moet je gewoon niet je naam en je toenaam nee, vermelden. Dan moet je anoniem, aan anoniem moet je jezelf aanmelden. Kijk, op het moment dat je je aanmeldt bij een forum... Dan kan je naar nou, eer en geweten alle uh, details over jezelf invullen. Wat heel veel mensen doen. Ze geven hun volledige naam, ze ja. geven hun adres en enzovoort. Ze zetten er alles op wat ze naar eer en geweten Ja, maar, maar dan ben je dus weg. ook met Google te vinden. Ja, ja maar ja. als jij zegt, nou ik wil het over katjes en melk hebben. Maar ik wil niet dat de buren weten dat ik dat daarna op zoek ben. Hè, bij wijze van spreken. Ja. Dan moet je dus een fake profiel aanmaken bij een forum. Dan heet je uh, uh, Marietje Poesje of weet ik veel. Weet je in plaats van je, je eigen naam. Marietje <laughs> Poesje, ja, of zoiets of weet ik veel. Of uh, Kat in het Bakken. Ja. Je, je geeft je eigen een hele andere naam. En dan als je dan een, een reactie geeft op een forum, dan uh, uh, ben je eigenlijk anoniem. Dus ja. zo moet je met je informatie omgaan. Maar je moet gewoon. Kijk, je kan aan iedereen de schuld geven, maar jij bent degene die iets intikt op het internet. Ja. En, je weet gewoon dat je overal sporen achterlaat. Ja. Kijk, en wat, wat jij, wat, wat, wat misschien wel een leuke discussie is, en die ik eigenlijk nu ter plekke een beetje bedenk, is Facebook. Kijk, Facebook, daar is, wel, is zeker wel iets mee aan de hand. Ze zeggen van Facebook, die geeft geen informatie door aan derde partijen. Maar goed, uh, dat is natuurlijk een, een, een bepaalde houding die ze zich moeten permitteren om een beetje eerlijk over te komen naar de buitenwereld. Maar uh, het is natuurlijk zo dat op elke site uh, waar je komt, ook al ben je geen lid van Facebook, zie je het handje. He, dus uh, van het okéetje, duimpje, weet ja. je van de I like or I don't like. Ja. Uh, en daar moet je heel erg mee uitkijken, want zo gauw je ooit iets hebt ingevuld en je hebt op dat I like geklikt, ook al heb je geen Facebook account, uh, geen profiel bij Facebook, dan wordt er op een of andere manier een koekje op je computer. Een koekje is een soort van geheugen van, van wat jouw uh, geschiedenis op het internet is. En dat koekje, dat wordt heen en weer gestuurd. En daar worden wel dingen uit verzameld. En uh, dat kan ik natuurlijk niet hard maken. Okay, maar, nou, het... maar daar moet je mee oppassen. Maar het is ook, er dat... zijn nog steeds mensen die gewoon hun telefoonnummer en hun adres op hun hive ah. zetten. Of hun telefoonnummer ah. en adres op Facebook. Maar wat Ach. ik bijvoorbeeld wel soms een beetje vervelend vind... is dat als iemand een foto van mij op zijn Facebook pagina plaatst ja. en iemand anders of diegene die zet, die zet mijn naam of mijn profiel erbij, dan komt dus op mijn profiel die spuuglelijke foto die iemand ja. een keer midden in de nacht in de kroeg heeft gemaakt toen ik uh, ja. nou na, na twee cola ondersteboven aan de bar hing. Dat vind ik ja dat maar ja, dat dat, maar ja, dat, dat ja. Uh, ja dat kun je dan ja. zelf ook wel weer verwijderen, maar dan moet je eerst weten dat die er staat en dan waar, en dan moet ja. je dan ook maar weer tijd voor maken om dat te gaan lopen verwijderen en zo. Ja, het is wel mogelijk om, om die dingen te verwijderen. Je kan Facebook als de persoon in kwestie niet reageert. Je, be, je vraagt eerst aan de persoon in kwestie van, Goh, haal hem weg, ik vind niks. En als die niet reageert, om, om welke reden dan ook, dan kan je ook Facebook helpdesk bellen. Ja. En, en dan moet je een kopie van je paspoort moet je sturen en om te laten zien dat jij het bent. En wat een toestanden voor jou. Ja, Ik dus heb nog één advies voor iedereen die twittert, facebookt, Hive, LinkedIn. Um, wat ja. heb je nog meer? Je, uh, Zet er niet op dat je op vakantie gaat. Hè? Nee, Zeker nee, niet nee. als je ook je adres op LinkedIn of hive of uh, weet ik veel wat hebt staan. Want ja, dan, dan ja, weten ja, je, de inbrekers je, maar, je ook te de vinden. Skype ook, hè, Bijvoorbeeld die heb je ook. Ja. Er zijn ook mensen die zat hun profiel met foto's en adressen ja. en alles erop. En geboortedatum. Ik bedoel, je moet er zo voorzichtig mee zijn. Ja, nou, je wel, moet maar. gewoon een beetje opletten en een ja, beetje, oh, een beetje over na nadenken doen. af en toe. Ja, ja. Ja. Nou, dankjewel Elisabeth. De, dat was mijn eerste. Ja, nou, maar ik moet nu naar het nieuws. Je moet nu naar maar het ik nieuws. hoor het al, jij hebt nog wat te vertellen. Blijf je gewoon even hangen? Ja, oké, okay, dan blijf ik nog even hangen. Ja, dat zal wel moeten. Tenminste, uh, tenzij je zegt van nou, d -d dan kap ik er ook mee. Nee, maar blijf lekker hangen, we gaan luisteren naar het nieuws. In de tussentijd roep ik nog heel even dat mensen kunnen bellen met nieuwe vragen... naar het uh, makkelijk te onthouden nummer 0800-1121.